Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie Eindtijd en Profetie. Jan van Waddenveld, heel hartelijk welkom. Uh, Eindtijd en Profetie en de Kleine Profeten. En we gaan het vandaag en de komende aflevering vooral, vooral hebben over de Dag des Heren. Is het niet? Ja. ja. Nou, daar gaan we dan. Ja, precies. Die Dag des Heren is een thema dat bij ontzettend veel profeten voorkomt. In Jezaja, in Jeremia. Uh, bij een heleboel kleine profeten, bij Joel, bij Amos, bij Obadja. Uh, ook in het Nieuwe Testament komt het veel voor. Petrus heeft het over de dag des Paulus heeft het uitvoeren. De Heer Jezus besteedt daar een hele uh, uitzending aan. Dus dat moeten we toch wel aandacht aan geven. Ja. En uh, dan gaan we kijken naar drie dingen. Ik wil een keer een goede gereformeerde preek van maken met drie ja. punten van vandaag. uit drie punten. Ja. Drie punten. Wat is de Dag des Heren? Wat gaat er gebeuren op die Dag des Heren? Ja. Wanneer komt de Dag des Heren? Uh -huh. En is er ook een link naar onze tijd? Ja. Drie punten en dan een korte pauze en dan een samenvatting van de preek. Zo werkt dat dan. Ja, precies. <hijen> ja, ja, ik heb een goede opleiding gehad. Nou, wat is de Dag des Heren? Wat is de Dag des Heren? Velen zeggen, en in de christelijke encyclopedie die staat het dat het de zondag is. Ja. En Johannes, die kwam in geestesvervoering, staat in Openbaring 1, op de dag des Heren. Ja. En velen denken dan dat het op zondag was. Shabbat waarschijnlijk? Uh, nou, nee, die denken dan dat het zondag geworden is. Ja, dat ja heeft, nee, dat is duidelijk. Het heeft niet Nicea maar, gedaan. Maar Johannes, die had waarschijnlijk Shabbat nog? Alle waarschijnlijk, ja. bijna met zekerheid. Ja. Dus. Uh, zei die op een gegeven moment: Ja, ik, ik, ik krijg een visioen op de dag des Heren. En ging weg om een openbaring op te schrijven. Ja. Onzin natuurlijk, we gaan uit de Bijbel zien. Het komt wel, wel, wel 10, 20 keer voor die dag des Heren. Uh -huh. En we gaan even kijken, laten we maar eens naar een kleine profeet kijken, naar Joël. Joël. Dat is een mooie naam hier ook: Joël. En we gaan even kijken naar Joël 1, vers 15. Uh -huh. Over de dag des Heren. Weet die dag. Want nabij is de dag des Heren. Als een verwoesting komt die van de Almachtige. Dus niet zo'n leuke dag. Verwoesting. Nee, zeker niet. En het woord nabij zal ik er straks nog even over hebben. Want het is ook een eindtijd. Vooral een eindtijd gebeuren is het. Gaan we naar Joel 2, vers 2. Want de dag des Heren komt... En hij is nabij. Een dag van duisternis, van donkerheid. Een dag van wolken en van dikke duisternis. Spreekt de heer Jezus ook over in zijn eindtijdsreden. Ja. Spreekt de openbaring ook over. Uh -huh. Dat is de dag des heren. Uh, we moeten nog maar een profeet erbij halen, voor alle zekerheid. In Amos. Een paar bladzijden verder in de Bijbel. komt Amos voor? In Amos. Even kijken, want ik moet even spieken. Amos 5, vers 18. Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren. Nou, wij verlangen wel eens naar de zondag. Ja, zeker aan het weekend. <laughs> ja, zeker het weekend, ja. Maar wee hun, die verlangen naar de dag des Heren. Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij en geen licht. Ja. Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw en een beer overvalt hem. Er ja. is geen ontkomen aan. Dus... En hij komt naar een huis en hij leunt met zijn hand op de muur. He he, ik ben eindelijk veilig, denk ik. En dan bijt hij een slang thuis. Dan is, zal immers de dag des heren zijn en geen licht. Ja, donker en zonder glans. Ja, ja, ik snap dat verlangen wel. Waarom mensen verlangen naar de dag des heren. Als je naar alle ellende kijkt op deze wereld. Alles wat uh, soms een hel op aarde kan zijn... ...dan verlang je naar iets anders. Maar mensen bedenken dan niet dat de dag des heren wat anders is dan, dan, zeg maar... Die ellende. Nou, wat anders is dan in de hemel verblijven waar dat allemaal over is. Het is... Kijk, toen ik aan deze serie aan het ja. voorbereiden was, ja. dacht ik, moet dat nou? Ja. En dat zeggen ze ook wel eens als de mensen bijvoorbeeld de Apocalypse lezen ja. in, in, in uh, openbaring. Ja, tuurlijk. Al die vreselijke dingen met die, die, die, die, die, die, die gekke paden. Ja, al die en, rampen. En, en die vreselijke rampen, die bergen van vuur en, ja. en, en een derde van de mensheid en een kwart van de mensheid. En, en die laatste rampen, die, die schaalgerichte... Waar rampen zoals Egypte, daar is er niks bij vergeleken. Mm -hmm. en moet het nou allemaal zo, ja. denken de mensen dan? En daar zullen we het ook nog wel even over hebben. Want ik wil nog eventjes. Je zei, oh ja, rabbijnen verlangen er ook niet naar. Want nou, die hebben het ook over de daderseren. Ja. En ze zeggen: nee hoor, ik, ik bid dat ik het nooit mee zal maken, zeggen de rabbijnen dan. Ik schuil liever bij de Messias. Ja, precies. Nou ja, de, ja. De, Want, is wat zullen de, de gevolgen zijn van de dag des Heren in, in Israël? Daar kom ik nog op terug. Daar kom ik nog op terug. Okay. Want ik moet eerst nog eventjes één tekst uit Jezaja. Yeah. Dan weet u allemaal hoe algemeen dat dat in de profeten naar voren komt. Het Nieuwe Testament komt ook op. Jezaja 13, vers 6. Jezaja 13, vers 6. Want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Tja. Verlang er niet naar. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart hart versmeld. Dan gaan we nog eventjes naar verder in Isaiah in vers 9. De dag des Heren komt. Met dogeloos, met verbolgenheid, brandende toorn om de aarde tot een woestenij te maken... En de zondaars van haar te vernietigen. Ja. Want de sterren en de sterrenbeelden van de hemel doen hun licht niet stralen. De zon is bij zijn opgang verduisterd. De maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken. En aan de goddelozen hun ongerechtigheid. Tja. Dit is de dag des heren. Ja. Dat is eigenlijk zoiets als de zonsvloed. Toen elk mens verdorven was. Ja. En het gaat in de westelijke wereld helaas hard naar toe. Maar de dag des heeren is nog veel meer. Ik zal straks laten zien dat de dag des heeren is de laatste poging van God voordat het oordeel komt. De laatste poging van God om de mensheid op bekering te brengen. Het hmm. staat zo uit de Bijbel. Zijn genade, praten, een, zijn genade blijft staan. Bedoel je? Huh? Zijn genade blijft staan. Bedoel Zijn je? Zijn genade blijft altijd voorop staan. Ja. Uh, we gaan even kijken wanneer dat zal plaatsvinden. Dat, dat vinden we. Uh, openbaring 16, een klein stukje uit Openbaring. Openbaring 16, en dan de versen 8 en 9. De vierde, het zijn die engelen, ja. die de zeven plagen over de wereld brengen. De vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd gegeven de mensen te verzengen met het vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte. En zij lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet. Ja. Dat wilde God. Je wilt dat de mensen zich bekeren, en dat staat ook nog eens een keer terug in openbaring 9. En dat gaat over de en drie soorten gerichten, dat weten de ja. meeste kijkers wel. Uh, de zegelgerichten, dan wordt het boek geopend en allemaal plagen komen. De eerste plaag, dat is dat witte paard, dat ja. is de antichrist, die valse vrede brengt over de aarde, dat duikt mm -hmm. dat wit op. De tweede is het rode paard, die neemt de vrede van de aarde weg. Dus er mag daarvoor vrede, ja. voor het witte paard. Ja, precies. En, dan, en die brengt alleen maar oorlog. En de derde, dat is het fale paard en het zwarte paard. We brengen de honger en de pest en, en, en opstanden. Dat zijn de dingen die nu ook al gaande zijn. Niet, ja. uh, dat paard. En dan krijgen we hier, krijgen we, daarna krijgen we de bazuingerichte... En dan komen die verschrikkelijke dingen, die berg van vuur die valt en een vreselijke aardbeving. En wat staat er dan in vers 20? En wie van de mensen overgebleven waren en niet gedood waren door deze plagen, verlangde er niet naar. Het is eigenlijk te erg om over te praten. Ja, dit. je wil daar niet bij zijn. Nee, dat ook niet. Maar we denken aan onze kleinkinderen. Ja. En dan, dan moet ik wel eens huilen, als ja. ik zo bezig ben, ook in de profeten. Ja, precies. Ja. Hm? En, en dan zegt de Heer, die zegt hier, bijna zegt de Heilige Geest dat ook huilend. En de mensen die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de boze werken van hun handen, om niet meer de boze geesten te aanbidden en allerlei afgoden. En zij bekeerden zich niet, dat is 21, van hun moorden, nog van hun toverijen, occultisme, nog van hun hoererij en nog van hun dieverijen. Ja. En, en, en dat was altijd de bedoeling van God. Die roept altijd op de mensen tot bekeren. Bekeer je toch mensen? Dan ja, keer je af van datgene wat je afhoudt ja, van mij. Ja. Het gaat dus ook over de eindtijd, zien we. Dat, dat, dat zijn de dag ja. des plagen die ja. ik net noemde. Die, die, die gerichte uit openbaring. Mm -hmm. Maar, ik zou het nog hebben over, de eind, over dat woordje bijna. Ja. De dag des heren slaat in sommige gevallen op. Ook op Babylon. Want de dag des Heeren zal een keer komen over Babylon dat verwoest ja. werd. Ja. Dus die dag des Heeren slaat ook op goddeloze volk. Ja. Het is nabij, zeggen de profeten. Het, het komt eraan. Het kan elk moment losbarsten. Maar voor ons is het nog een mogelijkheid tot het uitkomst. Waarom denk je dat uh, God Nineveh niet meteen verwoestte? Denk aan de profeet Jona. Nineveh ja. die werd niet Het was zo goddeloos. Ja, net zoals de zon doet. Hups, ja. weg te ermee met dat zootje. Nou ja, ik denk, dat is maar één reden dat de genade van God groter is dan zijn oordeel. Dat is kort gezegd inderdaad het geval. Hij gaf ze nog een kans. Ja. God, God gaf ze nog ruimte. Ja. En Jonah gaf ze geen ruimte, maar hij moest de woorden God spreken. Nog veertig dagen. En Nineveh, Nineveh moest verwoest worden. Lekker put, dacht hij. Want hij wist als profeet dat Nineveh Israël veel schade zou brengen. Ja. En, en nou, dat maar verwoesten, dat is uh, liever, liever zij dan wij. Nou, de Satan heeft ook weinig uh, bekomenis met Nineveh op dit moment. Hè? Ja, ja. Uh, want Nineveh is nu ook aan de beurt hè? In, uh, in, in deze Nineveh tijd. Nineveh is ja. momenteel moslim ja, uh, in Irak. Ja. ja, En dat gaat allemaal gewoon door. Ja. En zijn allemaal afbeeldingen van wat er komen gaat, als ja. de mensheid, zodra de mensheid zich bekeert, dan gaat het weer goed. Safanya maar even lezen. Safanya vind ik wel een hele mooie profeet, hoor. Ze zijn allemaal mooi. Ja, maar Safanya is... is een, alleen Stefania, de naam al, de naam al. Safanya. was een prins, hè. Ja. Was van het koninklijk geslacht, was ze. Ik vind, ik vind het heeft net, waarschijnlijk ga je die niet, helemaal niet gebruiken, maar de, de, een van de meest mooie eh, teksten is van, ja, vind ik. De Heerde God is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Prachtige Prachtig. Prachtig. Dus ja. Vers 17 heb je gelezen. Hè? Ja, 3 vers 17. Ja. Dat ja, vind ik zo'n is... mooie tekst. Hebt... Ja, want ik zal u tot een naam stellen en een lof onder alle volken der aarde. Wanneer ik voor uw ogen een keer zal hebben gebracht in uw lot. Ja. Dat komt ook nog. Ja. Ja, want God is bezig om in ja. de Galut, in de ballingschap, in het lot van Israël een keer te brengen. Ja. Ja, het, gaat allemaal, maar het gaat door die, die weeën heen. Maar jij wilde een andere tekst uit Sefania lezen. Hè? Ja, er staat nog wel heel wat in Sefania. Uh, Sefania hoofdstuk 2. En dan een tweede dag. Voordat over u komt de brandende toorn des Heren, voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. Dat is dus over die landen. Ja. En dan vers 4. Gaza zal verlaten zijn, dus dat gaat over Gaza en As, Askelon wordt verwoest. Asdod zal op de middag verdreven worden, enzovoort. Dus dat is dus de dag des Heren over niet-eindtijd... ...maar over volken rondom Israël. Ja. Dat gebeurde dus ook. En, goddank, is het bij Nineveh niet doorgegaan, maar 150 jaar daarna ging het wel door. Ja, precies. Zo, ja. zo werkt dat. Ja. Ja. Weet je, en dat zijn allemaal waarschuwingen. En toen er een ramp kwam over Israël, een grote ramp over Israël kwam, toen gebeurde er iets. Toen kwamen de discipelen bij de Heer en die zeiden: Heer, hoe wordt dat nou? Die Pilatus heeft een heleboel Galileërs vermoord. Ja, en die goed. kwamen allemaal te benen offeren. Ja. En hoe wordt het nou? Die toren in Siloam is ingestort. Vele zijn omgekomen. Ja, dus, uh, zij verwezen van uh, dat ligt aan, uh, omdat de mensen anders zondig waren daarom zijn zonder die toren. Ja, precies. En wat zei uh, de Heer Jezus toen? Pas op dat als je niet bekeert, je net zo zult omkomen. Ja. Alles in de schrift is waarschuwing. Waarschuwing over Nederland, waarschuwing over Amerika. Ja. En, en dat moet profetisch ook door de kerken verkondigd worden. Weet je, de tijden van de eindtijd die zijn in deze tijd steeds duidelijker. Kijk maar eens naar de reden van de eindtijd, van de heer Jezus zelf. Het is zo ontzettend belangrijk dat we dat ook lezen. Dat zijn ook de, de, de weeën. Die worden beschreven door weeën, ja. Hier Jezus. Het begin der weeën, zegt hij. Mm -hmm. Die hele eindtijd, die weeën komen terug, zullen we in een andere uitzending wel zien. In Jezaja, spreekt, Jeremia spreekt over de weeën van de eindtijd. Openbaring spreekt over de weeën van de eindtijd. Maar hoe komt het dan dat uh, zoveel kerken eigenlijk alleen maar bezig zijn met, met zoveel psychologische, uh, sociale thema's? En niets met de eindtijdscenario's, als je alles rondom je heen ziet, dan zou dat toch de kern moeten zijn. Ze letten niet op de tekenen der tijden, dat is het, het enorme probleem. En de heer Jezus die geeft het bevel om te letten op de tekenen der tijden. En zijn de tekenen der tijden over, uh, die zijn daarvoor gegeven. Het is zelfs zo dat ik wel eens een flauwe grap heb gemaakt, misschien hier ook wel. Uh, als de laatste bazuin schalt... En de, en de synode, die is net in vergadering, denken ze dat de vader voorbij komt. Ja, of dat het is. Zeg je? Of dat het lunchtijd is. Ja, <laughs> dat kan ook, ja. ja. Maar, maar dat is heel erg. Dat, ja. dat er bijna geen visie is. En er wordt nooit over de tekenen der tijden gesproken en over de eindtijd gesproken. Terwijl er zo ontzettend veel over in de Bijbel staat. Zo ontzettend veel uh, waarschuwingen van de Heer. En wat zegt de Heer over die eindtijd, als hij daar in Lucas? Want de Heer die troost altijd en bemoedigt altijd. Uh, hij heeft drie redenen voor de eindtijd uitgesproken, dat weet je. Mm -hmm. uh, Eén staat in Matthäus. Matthäus 24. 24. Eén in Marcus, die is bijna hetzelfde. Ja. En één in Lucas, en die verschilt nogal. Dat ja. komt ook, hij heeft hem drie keer, net als een dominee, wel drie keer dezelfde preek. Dat is helemaal niet erg. Hij heeft een laadje getrokken. Ik, ik neem, nou nee, ik neem dat, ik denk dat Billy Graham een keer gezegd heeft, een preek, als ik hem uh, vijf keer gehouden heb, wordt hij pas goed. Ja, ja, precies. Nou, ja. dat kan toch? Of dat nee, zo? maar dat groeit. Nou, ja. die, die heeft waarschijnlijk dit ook tegen drie verschillende groepen mensen gehad. Ja. En aan het eind zegt hij in Lukas 21 vers 36, dan zegt hij, geeft hij drie adviezen. Waakt, te allen tijden, en bidt. ...dat gij in staat gesteld mag worden te ontkomen aan alles wat geschieden zal. En gesteld mag worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Lucas 21, vers 36. Ja. We moeten waakzaam zijn. Kunnen we, wanneer kunnen we waakzaam zijn? Alleen maar als we letten op die tekenen der tijden. Mm -hmm. En als we letten op de weeën van de ja. eindtijd. He, want... En... We moeten bidden. En elke dag bidden we, en bid ik, heer doen ons ontkomen. Wij, mijn vrouw, mijn kinderen, de kleintjes. Mm -hmm. Dat we mogen ontkomen aan alles wat gaat geschieden. Ook over Nederland. Het grootste wonder wat Nederland op dit moment meemaakt, is dat het oordeel van God nog niet losgebarsten is. Ja. Dat we vond... hebben het zo bond gemaakt. We zijn zelfs bezig om, om, om onze zonden te exporteren. Ja, maar... Er zijn nog steeds mensen die bidden in ons land, dus dat uh, kan het ook tegenhouden. Het oordeel. Wat kan er tegenhouden? Er zijn nog steeds mensen die bidden in ons land. Dus dat ja, maar die waren er in Syrië en in Irak ook. Dat is waar. Dat is waar. En, en er zijn geen haar beter dan Syrië en Irak. Uh -huh. En waarom zou Nederland dan nog steeds genade hebben? Soms bid ik wel eens, ja, ik mag wel even, persoonlijk, ik durf het bijna niet, maar. Heer, wees ons genadig. En dan zeg ik meteen: achter, u bent al zoveel jaren genadig geweest over ja. dit tand." Ja. Ik weet het niet. zijn in de zeventiger jaren zijn er intense verontmoedigingsbijeenkomsten mm -hmm. geweest. waar ik zelf ook bij betrokken was. Mm -hmm. en, en, en, en nog wat mensen. Het was zeer ontroerend. En de man die daar de leiding had. Die zei toen, toch geloof ik dat God enige ruimte, enige catharsis noemde hij dat. Dat was een geleerde, dus hij moest wel een vreemd woord gebruiken. Maar dat er toch nog enige catharsis is. Ja, ik sprak een van de Messiaanse leiders in de serie, de Messias van Israël. En die zei, van, ja, Nederland heeft een speciale rol van God gekregen richting Israël. Dat is ook vaak mijn gebed. Heer, gun ons dan alsjeblieft het voordeel en de genade. ...dat wij een regering krijgen die achter Israël gaat staan. Ja. Ja. Daar gaat het uiteindelijk ja. om in deze tijd voor de politiek. Ja. En wat voor de mensen de Jezus is... Mm -hmm. ...aannemen of niet is redder of verloren gaan. Zo is het voor de volkeren is onze keuze vloek of niet. Is anti-Israël of voor Israël? Ja, precies. En, en, maar daar merk je in deze tijd niks van... Onze regering die hobbelt me vrolijk mee, uh, of als, als, als, als een, hondje, een schoothondje mee, achter de lieden van dat beest in Brussel. Ja. ja. En, en die hebben duidelijk, heel duidelijk, Israël verraden. Ja. En die is, dat is ook gebeurd in 1973. En dat gebeurt in deze tijd precies hetzelfde. Mm -hmm. ja. de, verraden is... Uh, en we gaan met de Arabieren mee. Ja, maar op de een of andere manier is dat toch, lijkt het toch wel ergens een beetje, altijd weer een beetje een rem die kant op te gaan. Want dat dan, als het er echt op aankomt, dan gaat Nederland toch niet helemaal daarachter staan. Nee, dat, dat is heel grappig. Dat, ja, dat is heel Ja. Misschien ja. nog een stukje genade. Ja, nee, op de een of andere manier staat dan toch van, ja, we willen wel mee, maar eigenlijk willen we het ook weer niet. Dus doen we het niet. Lange tijd is Nederland natuurlijk... Uh, de, de luis in de pels geweest van de Europese Unie. Ja, en wat mij betreft blijven ze dat. Ja, maar we laden wel schuld op schuld omdat wij het Palestijns terrorisme financieren. Ja, daar doen we aan mee. Daar doen we aan mee, daar doen we hard aan mee. En doet heel Europa aan mee. Ja. De hele wereld doet er bijna ja. mee. En dat is het, het angstige, de hele wereld wordt bijna antisemitisch. En dat is voor de Heer God aanleiding om uh, zeer semitisch te worden. Ja. Ja, en, en het is natuurlijk ook weer een, een reden voor heel veel Joden om toch weer eens na te gaan denken of ze niet terug moeten naar het beloofde land. Ja, nou, dat Israël op de eindtijd gelet wordt op, gered wordt op de Dag des Heren. Ja. Goed, mag ik dat wel één minuut? Ja, toe? één minuut. Ja. Eén minuut, vooruit. Snel. Jeremia 30, daar staat ook iets over de Dag des Heren. Jeremia 30. Dat is het hoofdstuk over het herstel van Israël. En dan lees ik, uh, het herstel van Israël, en dan komt de dag des heren. Angstgeschrijd, vers 5, horen wij geschrikt en geen heil. Wak, vraag toch en ziet of een man baart. Dat is dus bijna de weeën. Ja. Wee, groot is die dag, dag des heren dus, zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Maar daaruit zal hij gered worden. Ja, precies. Voor Israël is de redding. En dat zien we precies hetzelfde dat zien we in hoofdstuk 12 van Daniel. Laatste hoofdstuk van Daniel. Ja. In die tijd, dat is de tijd van, van oorlogen en van rampen. Ja, ja. In die tijd zal Michael opstaan. Michael, dat betekent wie is als God, is een van de topengelen van de hemel. Ja. De een macht, machtige macht gestrijd. De, ja. de grote vorst, zo wordt hij genoemd in de hemel, die de zonen van uw volk terzijde staat. Dat is de engelmacht die aan Israël toegevoegd is om hen te leiden en te beschermen. Waardoor ze als klein leger altijd die grote legers kunnen verslaan. Ja. En er zal een grote benauwdheid zijn zoals die niet geweest is. Uh, sinds de volken bestaan tot op die tijd toe. Eindtijd dus. Ja. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, zegt God tegen Daniel. Is dat dan op die bergen? Is dat op die bergen van Samaria en Juda? Ik denk niet, ik denk dat dat Nagoch en Magog is. Okay. Dat Nagoch en Magog. Ja. Uh, al wie in het boek best, uh, beschreven zal worden. Dus het gaat allemaal, Israël zal gered worden. Ja. En in de volgende uitzending zullen we ook zien. Die donkere wolken waar we het over hadden en die duisternis die op de Dag des Heren plaatsvindt, ja. zullen we licht betekenen in Israël. Nou, dan moeten we ja. daar gaan wonen. Als dat even komt. <laughs> dan sluiten we deze aflevering af Jan. <laughs> Hartelijk dank voor uh, jouw toelichting op de Dag des Heren. en we gaan daar de volgende aflevering mee verder. Nu thuis heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Het is geen pretje, de dag des heren, maar het is wel goed om te weten wat daarin allemaal gaat gebeuren. En hoe wij uh, moeten opletten als die tekenen zich steeds verder aandoen. Dank voor het kijken van u en graag tot een volgende uitzending van en Proventie. Studeren, prachtig mooie tijd, prachtig mooie toekomst. Maar vergeet één tekst niet. Je kunt al mijn natuur kunnen vergeten. Behalve, nou, tot na het examen hoor. Maar je kunt al die natuur kunnen vergeten. Maar vergeet één tekst niet. Al die de naam des Heeren aanroept, zal behouden blijven. Voor ieder mens komt een tijd dat er geroepen moet worden.